10 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Amerikanen die advertentieruimte willen kopen op Facebook... voor politieke boodschappen... moeten dat voortaan bevestigen met een papieren briefkaart. Zo wil het bedrijf voorkomen dat de aankomende verkiezingen... beïnvloed worden vanuit het buitenland. Adverteerders krijgen een briefkaart op de mat met een code erop. Die moeten ze invoeren op Facebook om de aanvraag te voltooien. Facebook wordt verweten dat het bedrijf bij de laatste presidentsverkiezingen te weinig gedaan heeft om beïnvloeding uit Rusland te voorkomen. In de Franse Alpen zijn een man van 44 en zijn elfjarige dochter uit Parijs bij het skiën om het leven gekomen. Ze werden buiten de piste getroffen door een lawine. Eerder vandaag werden in Zwitserland tien mensen vermist, acht bleken ongedeerd, twee mensen raakten licht gewond. De civiele luchtverkeersleiders die op Schiphol werken verdienen soms wel vier keer zoveel als de luchtverkeersleiders van de Koninklijke Luchtmacht. Dat blijkt uit een rapport dat maandenlang geheim werd gehouden, maar nu openbaar gemaakt is. Dat Defensie minder betaalde was al wel bekend, maar dat het verschil zo groot was is voor veel militairen een verrassing. Volgens een aantal militaire luchtverkeersleiders die de NOS heeft gesproken stappen veel van hun collega's over om meer te verdienen. Eerder vandaag werd duidelijk dat de luchtmacht... een tekort aan luchtverkeersleiders heeft... en daardoor zijn wettelijke taak niet altijd kan uitvoeren. In de Chinese regio Tibet heeft een grote brand gewoed... in een belangrijke boeddhistische tempel. De ruim 1300 jaar oude Yokang-tempel wordt gezien... als het spirituele hart van het boeddhisme in Tibet... en is een populaire bestemming voor toeristen. Berichten over de schade aan de tempel lopen nog uiteen. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft droog. In het oosten vriest het nog licht. Morgen is het meestal bewolkt, met eerst in het noorden mogelijk lichtregen of motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf dinsdag schijnt de zon vaker. Dit was het NOS Journaal. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Dus wil jij gegarandeerd een mooie baan? Doe dan die directeuren en jezelf een plezier en kies een opleiding van Schroefers. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Wil jij ook een opleiding met baangarantie en werkgevers die om is staan te springen? Kom naar een van onze open avonden. Meld je aan op schroefers.nl. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, zeg Langs de lijn met Tom van het Welkom, 4 minuten over 10, zondag 18 februari, een Olympische dag zonder Nederlandse medaille. was eigenlijk ook wel verwachtend, op die 500 meter bij de vrouwen was er maar één echte grote favoriet. Kordijverheid, 36,95! 36,95! Een Olympisch record en de eerste ooit op zeeniveau in de 36! 36,95! Het ging helemaal uit een dak. wisten toen nog niet dat het gecorrigeerd werd tot 36-94. Daar hebben we geen opnames meer van. Maar we praten er zometeen natuurlijk wel over die razendsnelle Kodaira. Met iemand die bij haar in de ploeg heeft gezeten. En met haar getraind heeft. En dan was daar die favoriet van het tennis toernooi in Rotterdam. Kwam, zag en overwon levende tennislegende. Roger Federer. Wat een week. Het is absoluut amazing. Uh... The goal was to make it to the semis and I the tournament. So of course I'm incredibly excited and so so happy. Zo so, zo so happy. zei die straks ook meer natuurlijk en bij de wedstrijd in de kelder van de Eredivisie was er geen favoriet. Bleek uiteindelijk ook uit de uitslag. Twente Sparta werd 1-1. Sparta pakt een punt uit bij Twente en Twente pakt een punt thuis tegen Sparta en het, ik denk niet dat ze er allebei tevreden mee zijn, want het is maar één puntje. Eindstand Twente Sparta 1-1. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Waarbij de Olympische Spelen natuurlijk ook vandaag weer centraal staan. Behalve de 500 meter bij de vrouwen. Praten we straks in onze top 5 ook over Marcel Hirscher. het Oostenrijkse fenomeen met Nederlandse moeder. Tweede gouden ski-medaille. Nu gaan we het hebben over de ploegenachtervolging. Want het was er natuurlijk ook vandaag. Kramer, Blokhuizen en Verwij, Ons trio plaatsten zich voor de halve finale in een rit tegen de Verenigde Staten. Die aanvankelijk heel goed ging. Maar aan het einde niet meer helemaal naar wens. Want Koen Verwij had het voor ons in ieder geval als leken zichtbaar moeilijk. Zometeen horen we Kramer en Blokhuizen.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 Het was niet de race waar we op we weggingen. Wat gebeurde er nou met Koen van Wee? Ja, ik, Wat ik begreep is dat ze, dat ze schaats niet helemaal lekker liep. En, uh, ja, die op, dat slaat gewoon in en sloeg in zijn benen. Dus uh, ja, Ik kwam voor kop af en toen kwam ik daarna weer op kop. Dus, uh, dat moet je met elkaar oplossen. Is dat uh, wat jou betreft helemaal uh, ja, zo goed als mogelijk gegaan?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 Uh, mijn ik denk dat we er al uitgekomen met z'n allen en ik denk niet dat, dat ik daar een andere stemming in, zou, in nodig heb. Zijn Kramer dus met een objectieve evaluatie. Ik bijna de Tweede Kamer, bijna zou je zeggen. Morgen praten ze er dus over wel of niet dus voor wij of wordt hij vervangen. De we gaan naar het voetbal van vandaag. Zo'n kwart voor vijf wedstrijd, speelronde 24, de laatste van dit Eredivisie weekend. Pek Zwolle Ajax, 0-1. Ajax won dus mager, maar niet onverdiend zou je kunnen zeggen. Want ze hielpen wel heel veel kansen om zeep. Dat zag Frank Snoeks. In Vroeger wat over aan de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Je speelt een wedstrijd die je goed speelt... en eigenlijk met misschien wel 4-5 0 had moeten winnen. Je speelt ook een wedstrijd waarin het je moeilijk wordt gemaakt... door jezelf eigenlijk. Ja, doordat je de kansen niet maakt. En inderdaad, zoals je stelt, wij spelen heel veel kansen uit. Ik denk heel goed aanvalspel van, van Ajax. Heel dominant aanvalspel ook. En uh, ook vaak vanuit de omschakeling, door heel hoog druk zetten... Ballen veroveren, maar ook vaak vanuit uh, balbezit. Uh, goede uh, positiewisselingen tussen de liniespel en achter de linies komend. Uh, zoals je stelt, heel veel kansen gecreëerd. Ook nog uh, twee keer het houtwerk geraakt. Alleen ja, het rendement, dat was vandaag te weinig. 0-0 en... na drie kwartier, wat, wat doe je dan in de Nou, We zeiden, doorgaan op de voet waar we mee bezig zijn. Uh, houd er rekening mee, volle kan veranderen. Maar uh, in principe moeten we gewoon zo doorspelen zoals we deden. Alleen we moeten, ja, die bal moet tegen het net... Dat... En die kansen bleven maar komen, dat zie je ook van de kant. Nou, die komen niet vanzelf, maar die kwam gewoon door goed spel van Ajax. En we hebben die kansen super uitgespeeld. En ja, daarmee laten we zien dat we op de goede weg zijn. Ja, het mag allemaal wat doorgerichter. Want nu krijg je toch nog... Nou ja, ik zal niet zeggen dat het bloedstollend nerveus was... in de laatste vijf à tien minuten, maar toch uh, met maar 1-0... Nee, maar jij stelt het goed, Frank. Uh, ik kreeg bijna een flashback. Ik heb hier met Utrecht gespeeld. Toen speelden we ook fantastisch. En dan in zo'n schot van Saimak. Uh, wie die nieuw kreeg in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Ja, die kan zomaar binnenvallen dan. En dan moet je daarvan waken. Dus beter is om sneller een groter verschil te maken. En dan kom je niet in die situatie. Zei Erik ten Hag, de trainer dus van Ajax. Jan Bavink, onze specialist data-analist van OptaSport. Welkom. Klaas-Jan Huntelaar was uiteindelijk de enige die scoorde voor ja. Ajax... en komt daar geloof ik ook allerlei raadjes mee binnen. Hè? Zeker. Hij is nu met 34 jaar de oudste ajax ooit... die minimaal tien keer wist te scoren in een Eredivisie-seizoen. Dus dat is al een mooie, mooie statistiek. Maar hij wordt nog mooier voor Huntelaar. Hij maakt dus een 86e voor Ajax in de Eredivisie. En daarmee is hij nu ook gedeeld tiende... in de all-time topscorerslijst voor de, voor de Amsterdammers. Hij deelt die plek nog met Dik Schoenhaken... Ja. Maar uh, ja, hij kan nog wel een paar uh, plekken stijgen. Kees Groot staat op 8 met 100. 14 doelpunten nog maken. eerste denk ik, hè? 204 voor Kruiveer. 204, ja, dat is een aardig uh, aantal. Dan uh, uh, gaan we even... Uh, ik heb het niet bijgehouden, jij wel. Ja. Ajax kreeg wel wat kansen of, of mogelijkheden. Wat hou je eigenlijk bij? We houden alles bij, ja. maar dat heet dan kansen of doelpogingen. Ja. En vaak zie je wel dat trainers natuurlijk niet helemaal realistisch terugkijken op een wedstrijd. Nou, Erik ten Hag heeft helemaal gelijk. Ajax schoot 25 keer, dat is echt vaak. Hij zei ook, het moet wat doelgerichten, dat klopt ook. Maar een keer tussen de palen, dus dat kon zeker beter. Nou, nog een keer de paal geraakt, een keer de lat. Huntelaar een keer voor open doel bijna die die nog miste. Ja. Dus dat moest zeker bezig. Maar de, de mogelijkheden waren er waren er wel degelijk. De mogelijkheden waren er straks praten we verder over Twente Sparta. Outro heet dat geloof ik ook, Keen met Sovereign Light Café. We gaan beginnen met onze zondagse top 5. Natuurlijk schaatsen, natuurlijk tennis, natuurlijk voetbal. Maar we starten met een opmerkelijke deelnemer aan de NK Indoor Atletiek. Nummer 5. Er zit er nog in voor Ben de Haan. Nog anderhalve ronde, hij is onderweg naar de Bel. En Butte samen met Koen naar de Bel aan de leiding. De gaat niet Na een hele knappe marathon komt Michel Butter als zesde overstreept. Nederlands kampioen, 3000 meter indoor, Benjamin de Haan. Ja, want je bent dus nooit te oud om je te te maken. Dat zal Michel Butter hebben gedacht toen hij besloot om zich in te schrijven op de NK Indoor. 32-jarige marathonloper kwam dit weekend in Apeldoorn uit op de 3000 meter. Dat is een onderdeel van zijn voorbereiding op de Europese kampioenschappen van komende zomer... waar hij op de marathon gaat uitkomen. Floors van Hoorn, onze verslaggever, ging kijken hoe de Noord-Hollander het er daar vanaf bracht. Ik kom me melden voor de 3000 meter mannen. Butter. De zin in. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja geweldig. Sprint wordt het, hè? Ja. Michel Butter, 42 kilometer, 195 meter. Dat is jouw domein. Wat doe je hier? Nou, twee redenen. Uh, het is een hele mooie snelheidsprikkel. Uh, dit kwam eigenlijk een beetje spontaan op. Uh, wij doen eens in zoveel tijd doen wij indoor trainingen om in, uh, in snelheid te investeren. En na de indoor training van uh, ongeveer drie weken geleden... zei ik spontaan uh, van... Hey, ik zou misschien wel eens een keer die Nederlandse kampioenschappen kunnen doen. Kijken of ik nou een drie kilometer training doe of een drie kilometer wedstrijd. En dat begon een beetje als een grap natuurlijk. Want ik bedoel, ik ben 32-marathonloper. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk niet echt mijn domein uh, inderdaad. Maar ik reed naar huis en uh, ik bel even later Gierop. Ik zeg, nou, het lijkt me toch eigenlijk wel hartstikke leuk. Hier 3000 meter gemeld. Corrum en start. Oké, okay, om twee uur. Ja. Ja. Oké, okay. bedankt. bedankt. Succes. bedankt wel. Het is wel een wedstrijd. Jij bent een sportman. Sportmensen willen altijd winnen. Wil je winnen? Uh, ik heb altijd wel uh, het gevoel als ik aan de start sta: dat ik uh, iets uh, goeds wil doen voor mezelf. En iets uh, uh, ja, uitdagends. En ik sta altijd wel. Uh, iets, ja, misschien is het een beetje. Uh, ik, ik ben dan niet de favoriet, maar er zit iets stout in of zo. Ik denk van ja, als ik die kans heb, dan ga ik hem grijpen. En ja, ik wil gewoon een, een, een perfecte wedstrijd neerzetten. En als ik de kans krijg om te winnen of om een medaille weg te kapen, dan ga ik die grijpen. Ja, dames en heren, we gaan verder met de finale op de rondbaan. De 3000 meter bij de mannen. Hier komen de finalisten. Guido de coach van Michel Butter. Michel kwam met een plan, ik ga indoor doen. Wat heeft hij eraan? Uh, nou ja, kijk, weet je... Uh, uh, uh, we willen natuurlijk uh, tussen alle marathons door uh, in, in de seizoenen... Uh, ook wel tijd hebben om de, de basissnelheid... en dat is als het ware de 10 kilometer en de halve marathon verbeteren. En daar is nu wel ruimte voor. Dus niet, niet met een... Je hebt van november New York tot en met augustus... en ja, je hebt niet de druk van april is uh, een, een voorjaarsmarathon... Ja, dus ontstaat er ruimte op de kalender en uh, ja, heb je ook tijd om rustig gewoon ook wat meer aan snelheid te doen. Hij maakt natuurlijk gewoon wel zijn kilometer en zijn duurwerk, maar je, doet er iets, je voegt iets toe ten opzichte van andere jaren. En dat zijn af en toe wat kortere trainingen. Ja, helemaal aan de binnenzijde. Normaal gesproken zien we hem niet bij het indoor kampioenschap. Nu is hij er wel. Normaal op de marathon. Uw applaus voor Michel Butter. Nu loop je een in indoor wedstrijd. Is dan ook uh, de mogelijkheid dat je bijvoorbeeld in het buitseizoen opnieuw uh, wedstrijden op de baan kiest? Ja, zeker. Alleen niet, geen korte wedstrijden... omdat uh, de Europese kampioenschappen al in augustus zijn. Normaal gesproken als mijn verder verderop zou liggen... dan zou ik dat wel doen. Dan zou ik misschien wel 5 kilometers lopen. En tien kilometers. Uh, uh, dus, maar zo kort als nu niet. Maar ik ga wel nog uh, twee 10 kilometers doen uh, in uh, mei. 19 mei loop ik uh, Europa Cup in uh, Londen. 10.000 meter en in 9 juni, waarschijnlijk, daar moeten we nog even goed over hebben: de Gouden Spike. Uh, en dat zijn dan 2.000 meters, ook met als doel om weer snel de marathonvoorbereiding in te gaan. Daarachter is het voor verslagen. Oké, Oké, doe dat, Gaan Frank Futselaar, Mahadi Ali. Dat zijn de nummers 2, 3 en 4. We kijken weer naar de klok. Die staat nu op 6 minuten en 40 seconden. We hebben nog 2,5 ronde te gaan. Michael, Kom aan! Hoe was het? Nou, ik ben niet tevreden. Ik, uh, ik wil natuurlijk het maximale resultaat eruit halen. Ik nam wel een verkeerde beslissing. Ik had uh, die jongen die eerste Benjamin liet ik op bewust gaan. En eigenlijk was het omdat hij op de WK niet wegging. Ik denk: ja, dan ga ik mezelf stuk lopen. En toen dacht ik, van, dan laat ik eerst die andere baanatleten het werk doen. Maar eigenlijk al vrij snel besloten hij om niet te gaan werken en te gaan boemelen. En eigenlijk, uh, toen mijn maatje uh, besloot om de handrem erop te gooien... had ik gewoon direct over moeten nemen. Ja, daar baal ik wel van. Misschien had ik toch eerder die wedstrijd samen proberen met mijn die uh, hard te maken. Maar ben jij nu nog wel bezig met die voorbereiding op het marathon? Of ben je dan, wat ik al eerder zei, dan toch weer in jouw hoofd een, een topsporter... Iemand die wil winnen en ben je bezig met die wedstrijd? Ja, ik ben nu absoluut niet bezig met wat en ook, behalve met vandaag. Ik wil gewoon die wedstrijd gewoon goed lopen en ik wil er een medaille wegpikken, kapen. En had ik wel, wist ik wel dat ik, baad, of dat ik uh, het moest hebben van een harde race. Heb je je zaggereinig naar huis? Ja, dat vind ik wel een beetje zaggereinig voor, ja. De limiet gaat niet drukken, maar de Nederlands kampioen, 3000 meter indoor, van AV34, Benjamin de Haan. Die werd dus kampioen daar. En Michel Butter, over wie de hele item ging... dus eindigde op zo'n 8 seconden als zesde. Gaan we verder met onze top 5. We gaan naar de degradatie-voetbalkraker van dit weekend. Nummer 4. Ja, je moet er toch niet aan denken... dat een van deze twee clubs moet gaan degraderen. Want zowel Sparta als Twente, een geweldige aanhang... en dan uh, zo moeizaam voetballen. Het is de wedstrijd van de waarheid. Het is alles of niets. Het is do or die... Het is 1-0 voor Sparta. Volledig tegen de verhouding. Maar wat doet het er toe voor advocaat? Kom voor doel toepis. Daar is de 1-1. Holla op de lat! Holla schiet hem op de lat! Ja, golla, schiet hem op de lat. De degradatiekraker van dit weekend eindigde dus in 1-1. Jan Bavink van Opta Sports, man die alles noteert voor ons. Jan, welkom. Teneur was overal wel na afloop. Twente was beter. Uh, ik neem aan dat de statistieken dat wel onderstrepen. Hè? Zeker. Ze waren sterker in de duels. Hadden meer balbezit en ook veel zuiverder in de passing. En belangrijkste nog, ze creëerden ook veel meer kansen. Ze schoten 25 keer. Het is het meeste voor Twente in een eredivisie wel in bijna twee jaar. Dus nou, dat laat wel zien dat ze inderdaad uh, veel sterker waren dan Sparta. Dat overigens maar twee keer schoot. Dus dat was ook een ja, stuk minder. En met een van die twee op voorsprong kwam. Laten we even luisteren naar Gert-Jan van Beek, Want die baalde nogal van die tegentreffer. Jammer. Is te, daar is niks aan te doen. Net wat je zegt. De tegenstander <kijkt> krijgt meestal wel één, één kans nou ja, dit was niet eens een kans, dat was een mogelijkheid. Maar hij ging er wel in. Ja, dat was een mogelijkheid die erin ging. Dan haak ik al het af leg me even uit. Jan, een kans, mogelijkheid. Ja, dat kan ik je ook niet uitleggen. Nee. Uh, maar ik begrijp wel wat Verbeek bedoelt. Het was natuurlijk niet ja. uh, alleen op de keeper af en een makkelijke, makkelijke schotpositie. Uh, daar hadden we ook wel een beetje bij. We hebben daar wel data voor. Dat heet expected goals. Dus dan kijken we naar de kwaliteit van kansen. Ja, dit was een moeilijke kans voor Fred Freyden. Die stond aan de zijkant van, uh, van de goal. Ja. Dat was een moeilijke hoek. Uh, dus die, ja, de kans dat zo'n bal erin gaat is niet zo groot. Eigenlijk zijn dit soort cijfers meer, uh, of meer geschikt om meer reeksen te... Te ontdekken. Maar voor vandaag heb ik toch even gekeken. wat dan die expected goals waarde zou zijn voor Sparta. Ja. Dat was 0,1. Dus van de tiens schoten... als ze tien keer zo zouden schieten. zouden ze er één keer in gaan. Ja. Nou, dat was dus net nu. Goed gekozen. Ja. Mooi moment. Precies. Je wil er wel even één speler apart uithalen. Een Twente naar. Ja, ik, klopt. Uh, Alan Maher die, uh, die speelt natuurlijk sinds de winterstop bij Twente. En dat is echt een grote regisseur. Het gaat nog lang niet allemaal goed met hem. Uh, maar vandaag 130 balcontacten. Dus hij is echt uh, de man die het spel moet verdelen bij Twente. Zoals ik zei, het gaat niet altijd goed. Maar het is wel mooi te zien hij, dat hij is opgeleefd. en nu ook zo belangrijk is voor, voor dit Twente. En uh, Sparta, uh, wat voorkomt, daar hoef je als tegenstander, geloof ik, ook niet nerveus van te worden. Nee, zeker niet. Onder dik advocaat, nu uh, vijf keer de openingsgoal gemaakt. Uh, en maar één keer levert dat een overwinning op. Eén keer werd het gelijk gespeeld, dat was vandaag dus. En ook nog uh, drie keer verloren. Dus ja, dat is wel gek. Dat uh, advocaat begint goed met Sparta, maar uiteindelijk uh, levert het weinig punten op. Voor wij naar die wedstrijd verder, uh, over die wedstrijd gaan praten... nog even, uh, het zijn twee trainers die gekomen zijn in dit seizoen. Ja. Ze hebben andere trainers afgelost. En dan is het altijd interessant, want ze zijn nu toch wel echt even onderweg... om uh, statistisch te vergelijken hoe deze twee gepokt en gemazelde trainers het doen. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk zeker in degradatienood gewoon om de punten. nou Als je kijkt bij, bij Sparta, waar Pastoor en Rok het uh, eerst deden natuurlijk... 0,6 punten der, per duel. Dat is bij advocaat ongeveer hetzelfde, dus die doet het, uh, doet het niet slechter. Bij Twente ligt dat iets anders, waar Haak en Poesic natuurlijk uh, de leiding hadden die pakte bijna een punt per duel, 0,9. En Verbeek zit nu ook op die 0,6. Dat is echt gekelderd dus onder Verbeek. Dus hij doet het zeker niet beter dan zijn voorganger. Dus bij Sparta blijft het een beetje gelijk, kan je zeggen. En bij Twente is het minder geworden. We nou, gaan uh... moet er wel nog even een kleine ja. nuance... Twent had ook wel een moeilijke tegenstanders ja. onder Verbeek. Dat was wel iets anders dan daarvoor. Sparta thuis vandaag, bijvoorbeeld. <laughs> een hele moeilijke tegenstander bleek. We gaan daarover praten met uh, Joep Schreuder. Uh, Joep, want jij was bij die wedstrijd. Goedenavond trouwens. Dag Tom. Uh, Roy, oh ja. jij was bij die wedstrijd. Eerst even die trainers vooraf. Want gepocht en gemazeld noemen we ze. We hebben het heel veel over die trainers gehad. Zijn die nog nerveus voor zo'n degradatiepotje? Nou, ik vroeg het ze. En dan doen ze een beetje stoer. Maar ik zat achter de dugger tijdens de wedstrijd. En vooral Verbeek... Voor maar toch ook advocaat, al inderdaad gepokt en gemazeld. Maar je ziet toch aan een bepaalde ja, beweging, hè? bijna neurotisch, meeleven. Waarbij uh, uh, advocaat inderdaad meer het spel speelt. Maar ja, dit soort coaches hebben we altijd in de linkerij getraind. Europees voetbal, titels, advocaat misschien een tijdje bij Sunderland nog wel degradatievoetbal gespeeld. Maar verder... Ja, dit is zo anders, Tom. Dit is overleven. Dit is, zei ik vanmiddag ook, een snelweg zonder afgitten... benzinestation. Je moet er tunnel in. Ja. En eigenlijk moeten daar verbeek en advocaat ook nog aan mee gaan doen. Maar, maar zijn zij geschikt dan om die tunnel mee in te gaan? Als ze wel heel veel ervaring hebben, maar niet in tunnel rijden. Nou, dat is inderdaad de vraag. Ze moeten natuurlijk... Ze hebben altijd met betere spelers gewerkt. En, en nu moeten ze echt... Volgens mij zijn ze beiden ook liever dan ooit. Ze passen zich aan, geven complimenten aan hun spelers, waarvan ze weten dat ze niet zo goed zijn... als de spelers die ze altijd hebben gehad. Het is nu een kwestie van vertrouwen geven. Het, het is een soort mentorrol. Weet je wel, op die manier. In plaats van echt over spelsystemen... hoge druk zetten, gaat het allemaal niet om. Het is gaan met die banaan. Het klinkt plat. En verder ja. de spelers maar zoveel mogelijk vertrouwen geven... dat ze het wel kunnen. En um, de hand van de trainer, Joep, altijd er lekker van... heb jij de hand van de trainers gezien met Twente? Ja. Sporta? Nou, dan moet ik wel zeggen bij Verbeek... Uh, dat is dus net statistisch al uh, gezegd dat Twente beter was. Maar ook, ook het mentaal vermogen waar Verbeek zich altijd al uh, veel mee bezighoudt. Dat, dat vond ik toch wel knap. Ik bedoel, er staat wel een ploeg met een enorme drive en wilskracht... om er in ieder geval wat van te maken. En dat is niet makkelijk bij een club die echt in paniek is. Vorig jaar zevende. En heel veel verhalen vandaag ook gehoord van... oh jee, we gaan toch niet degraderen. Er zijn ook werknemers daar hè, die bang zijn voor een baan. Bij Sparta is het meer één geheel met advocaat. Dan bij Verbeek, bij Twente. En dat maakt het voor Verbeek wel lastiger. Um, Sparta heeft overigens wel enige historie, Joep. met beroemde trainers te degraderen. Hij ja. dus dat... zou in een mooi rijtje kunnen komen, zat ik te denken. Ja, dat vroeg ik hem ook. Maar hij zei: ja, het gaat niet gebeuren. Ik ben geen Aaterbos. En uh, ik ben zeker geen Frank Rijkaard. Uh, nee, dat kan zijn. Maar het, het, het is niet onmogelijk dat het gebeurt. Hè? Uh, ja, dat kan van alles gebeuren. Ik zat wel even te kijken. Sparta gaat nu bijvoorbeeld komende week naar AZ. Ja, Zeg ik ook. Ja. Twen Twente gaat naar Utrecht... Dit, dit wordt nog twee, drie maanden uh, gezellig met ja. Verbeek en advocaat. En spannend. Ik kijk even naar Jan Baver. Jan, zijn er eigenlijk statistieken los te laten... op uh, zoveel wedstrijden voor het einde van het jaar onderaan of zo? Is daar iets van te zeggen? Nee, zeker niet met zo'n klein verschil. Sparta staat natuurlijk laatst met 15 punten... maar Roda en Twente alle twee nog met 17 daar net boven. Dus dat verschil is zo klein dat je daar nu... Uh, qua, statis qua, qua stat statistieken weinig uh, op los kan laten. En nog ja, even... Als ik even mag inbreken, ja, je mag, de beeld, je mag altijd. De je doek, ook, de... kom maar. Ja, we komen uit, uit Brabant. Ja, ja het is, heel erg, het is hier al. Ja. Die staan ook maar op 20 punten. Dit, ah. wordt, dit is leuker dan bovenin. Ja, het, nou ja, daar is het ook weer ietsje spannender geworden. Zo het nog waar. spannend ja, gaat worden. Eh, nog even, eh, wat mij opvalt, is de eh, advocaat bij veel interviews na afloop. probeert men hem een beetje uit zijn tent te lokken en een beetje half kwaad te krijgen. wat vroeger altijd goed lukte. Hij lijkt nu in dat opzicht redelijk relaxed. Hè? Ja, hij is relaxed. En om het oneerbiedig te zeggen, Tom. Het interesseert hem niks. Hij staat erboven. Hij doet zijn best, doet zijn werk, vindt trainen ook niet zo leuk. Kijkt uit naar die wedstrijden, maakt er het beste van. Wat kan hij met geven? Weet je wel? Ja. Je doet gewoon je best en we zien wel. En die insteek probeert hij trouwens ook op de, op de spelers over te brengen. Maar dat is een beetje de manier van doen van een advocaat op dit, manier, op de, op, uh, op ja. dit moment. Jij ziet ze elke week, je volgt ze elke week. Als je een eurotje mag inzetten, wie gaat het ergerderen. Nou, ik. ik, ik, Ik, gods, ik ah. weet het niet. Nee, ik maar weet het ook roda. niet. Daar vraag ik het naar jou. Ik denk dat Verbeek, Verbeek heeft gewoon te veel kwaliteit. En advocaat die gaat het redden. Ja? Ik denk Rode JC. Nou, kijk even naar Jan Bavik. Die heeft ook nog een eurootje. Die, uh, ik ga ook voor Roda. Ja, ook ja. voor Roda. Ik zet mijn eurootje op Sparta heren. We spreken elkaar later in dit Prima. seizoen. Joep Scheuder, Jan Bafik, dank jullie wel. Nummer 3. de medaille van de combinatie op zak. Dat heeft hem rustig gemaakt, zei zijn moeder. Heersje, Finley can coast home. This is the power of Hirsje. Wat een goede tweede run. Daar is de overgang wat grof doorgekomen door Heersje. Maar zijn voorsprong is natuurlijk levensgroot. Here it comes for Gold medal number two. What a brilliant performance! Deze was misschien nog wel een beetje beter. Yes! Ja, Marcel Heerser dus sloeg in Pjongjang opnieuw toe. Hij pakte zijn tweede gouden medaille. Best op de reuzenslalom zijn specialiteit. Eerder had hij al goud gewonnen op de combinatie. En hij maakt zijn favoriete rol deze Olympische Spelen dus helemaal waar. Edwin Cornelis, onze verslaggever, vooruitziende blik als altijd. Edwin ging met Oostenrijkse supporters. En, heel belangrijk, de Nederlandse moeder van Heerser. Kijken bij de Reuzenslalom. De zon schijnt volop en die piste ligt er prachtig bij. 440 meter hoogteverschil, 1320 meter lang. And this will take to 110. Athletes hier en een gigantisch aantal deelnemers uit 69 landen. Maar als je Oostenrijkse vlaggen ziet wapperen, dan weet je, die komen hier maar voor één persoon. Marcel Hirscher, de grote favoriet. Nou, ik denk dat ze zo'n 18% de topfavoriet is. Er had nog enige sterke midconcurrenten. Ja, ja, het zijn enige. Nou, oké, okay, voor 80% de favoriet dan. Wendy Dirk Zwager, onze analyticus wat betreft het skiën. Waar zit hem dat nou in? Ja, Marcel Hirscher is gewoon een skier die ontzettend veel uh, ja, talent heeft, maar ook ontzettend hard werkt. Hij geeft nooit gasten. Eigenlijk. Dus hij gaat er altijd volle bak voor. En je ziet gewoon dat hij echt uh, ja, een stapje meer kan zetten dan, uh, dan de anderen. Heeft het echt te maken met, met de inspanning? Of heeft hij misschien voor de slalom ook zijn fysiek mee? Uh, ja, beide. Hij kan gewoon heel veel energie in zijn bocht let, uh, leggen. Waardoor hij een hele krappe bocht kan maken. En daardoor dus heel veel kan glijden eigenlijk. Dat heeft gewoon echt te maken met uh, hoe hij heeft leren skiën vroeger. En dan kom je terecht in Annaberg, Oostenrijk... waar hij is grootgebracht door moeder Sylvia, oorspronkelijk uit Den Haag... en vader Ferdinand, een Oostenrijkse skileraar. Muziek, maestro, muziek. Er bestaan filmpjes van de kleine Marcel die accordeon speelt. Als driejarige het ene moment met de speen nog in... en het andere moment op de lange latten over de pistes glijdend. Dus moet die Sylvia... Het is toch het bekende verhaal van de paplepel, hè? Ja, uh, hij, hij, hij is inderdaad met de paplepel, is het, ingegoten? Uh, ook opgegroeid. Iedereen bij ons staat op skis. En Marcel was echt... Uh, hij vond het leuk. Ja, weer, weer gezegd uh, vallen en opstaan en weer doorskiën. Wat maakte nou dat hij er zo bovenuit steeg? Wij zagen eigenlijk gelijk al dat hij niet zoals we nu zeggen... die punt maakte en gelijk al parallel uh, die begon te skiën. Dat deed hij meteen al? Vrij snel. Mijn man als skileraar zag gelijk al van... hé, hey, daar zit wat in. Ook uh, een keertje opvallen, niet zeuren, gelijk opstaan. Wat voor die leeftijd bij die kindjes vaak is. Die blijven liggen en hebben ze wel gezien van... Mm, ik wil niet meer... And that was by Marcel means Ik neat. dat als follow the sport and a lot of you do here. You know what a season this incredible 29 year old has had. De man die al jaren de wereldbekers domineert, WK's won. Maar niet eerder de Olympische titel. En dat drukte als een lode last op zijn schouders. En ook op die van de familie. Maar in Pyeongchang was het afgelopen week dan eindelijk prijs. Op de combinatie. Schistar Marcel Hirscher kroont zijn bisherige carrière... met zijn eerste Olympiagold in de combinatie. Het leverde prachtige beelden op toen de Oostenrijkse tv langs ging... bij vader Ferdinand, die vanwege zijn vliegangst in Oostenrijk is gebleven... met de skistokken in zijn hand. Aan de rand van de piste gaat de telefoon af. De telefoon loet het schon wieder. Ik glaube, heute wollen ze een paar erreichen. Uh, Ferdinand, schauen wir mal. Gouden Marcel aan de lijn. Is ist aber nicht Marcel. Woeitens ist Marcel. Es ist jetzt nicht wahr. Vader schiet vol. Es sind tränen, deren sich Ferdinand Hirscher nicht zu schämen braucht. Het is een emotionele toestand. Het was het ook, ja. De eerste gouden medaille is al een heel pak van ons allemaal. En zeer zeker van uh, Marcel weg. Dus kan die hierdoor wat onbevangener, zou ik haast zeggen, skiën? Denk het wel. Maar ondanks gaan ze allemaal voor the to 1, 2, 3. De eerste run van de reuzeslalom is Marcel Heerscher ongenaakbaar. ja. ja. Ja, zijn vinger gaat omhoog na een tweede run... waarin hij alleen maar heeft geprobeerd zijn voorsprong verder uit te bouwen. Dus even kijken hoor, of ik moeders nog kan vinden. Eh, geweldig. Weer een gouden plak erbij. Echt ongelooflijk spannend. Dus we gaan lekker strak een lekker biertje drinken. Nee, geweldig. Ja. Goed Oostenrijks gebruik na het skiën, een biertje drinken. Mama, hier je, hoorde u, dolblij natuurlijk, tweede gouden medaille. Zo, Marcel liet overigens na afloop weten een beetje geïrriteerd... dat de landenwedstrijd eh, laat hij schieten op de Olympische Spelen. U hoort het. Goed, vier dagen later is er een World Baker wedstrijd En die is in uh, Kranjska gora en daar gaat hij heen. Dit zijn uh, Eurythmics, zo te horen. Gaan we lekker naar luisteren. Eurythmics die gaan we even verlaten. We gaan naar andere Sweet Dreams. Verder met de top vijf. Nao Kodaira, goud. Kodaira rijdt. 36,95. 36,95. 35. Olympisch kampioene. Ze doet het. vast. Ze maakt haar status waar. Ik ben uh, wel heel erg trots. Ja, zij was zo goed. Ze wint alles dit seizoen. Nou, Kodaira, 31 jaar, betreedt nu de hoogste trede van het podium. Ja, wat gaaf. Ja, ik ben zo blij met deze Gouden. Gouden medaille dus. Nou, Kodaira 2014 kwam ze naar Nederland om hier te trainen. In het team van Marianne Timmer onder andere werkt samen met Margot Boer. En de vrouw die wij nu aan de lijn hebben, Thijsje Oenema, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Margot Boer hoorde ik net op de televisie zeggen dat ze trots was op Kodaira. Had jij dat gevoel ook? Ja, ik was ook heel trots toen ik uh, hoorde dat ze Olympisch goud haalde. Ja, ik vond het heel mooi om te zien. En, en, en leg eens uit, waar, waar, waar, waar, waar, van, van waar die trots? Nou ja, dat meisje is gewoon vier jaar geleden. dacht ik wil gewoon een medaille halen. Dus ik ga gewoon uh, helemaal verhuizen naar Nederland. liet heel, ja, heel Japan achter zich. En vestigde zich hier om gewoon. Uh, en met één doel: ik wil een medaille en, uh, en het liefst goud. En haalde gewoon goud. Ja, dat, dat vind ik zo mooi om te zien wat merkte je toen, want ze kwam om echt te leren... ze was al op een relatief redelijke leeftijd, dan zeg ik het netjes... En, en toen, wat merkte je aan haar? Ja, dat ze enorm gedreven was. Alles wat ze deed, alles wat ze wilde. Ze, zag, ze ging heel erg kijken bijvoorbeeld naar Mago van... Ja, die had die bronzen medaille. Wat moet ik uh, doen om dat ook te halen? Dus ze ging compleet haar uh, nadoen. die dus zat dezelfde ijs, dezelfde schoenen. Het was een soort schaduw van Mago. En ze ging heel erg luisteren naar Jan Timmer en Jannie Romm. En natuurlijk ja. dus die gouden medailles had gehaald. Van, uh, die die weten hoe het moet. Dus we doen precies zoals, zoals zij het zeggen. Ga, ga, ga ik dat ook doen? Uh, dat heeft ze gedaan. Ze heeft ook, de film is ook al zo mooi, gaan we nog heel even naar luisteren. Ze heeft ook Nederlands geleerd. Luister even in de afloop met Steven Daleboud. Nee, uh, niet uh, zenuwachtig. Nee, ik, ga, ik, ik, ik heb gewoon geniet. Ik heb genoten, ja. Zij heeft genoten. De, de, de, de communicatie met hem. Ging ze ook snel Nederlands leren? Wilde ze zich in die zin ook helemaal aanpassen? Ja, zeker. Ja, ze kon beter Nederlands leren uh, spreken sneller dan Engels. Dus ja, dan moest je wel communiceren ja. met Nederland. En op een duur, uh, ja, ik was Friese en die een auto die bij een dat was ook Friese. Dus gingen we gewoon Friese woordjes leren. <lacht> dus dat pakte ze dus ook al heel snel op. Dus dat ging heel goed. En dat had een boekje waar alles, alles inschreef. En ja, dat was heel leuk om te zien dat ze zo enorm leergierig was... en zich echt wilde mengen in het team. Leergierig, veel wilde leren en dit jaar ineens uh, beter dan wie dan ook. Had je, had je dat nog verwacht, dat dat nog komt? Ja, vorig jaar race ze natuurlijk al supergoed en rees op het uh, WK Sprint echt iedereen naar vladden en op het WK afstand ook. Dus ik had wel verwacht dat ze dit seizoen ook heel goed zou zijn. Maar als ze dan ook echt in het huis van Sang-wali, haar, haar ja. grote concurrent van Zuid-Korea, echt diep sloeg, Ja, dat is wel echt wel heel knap en heel gaaf. En ook veel respect voor Sang-wali tonen na afloop. Dat, dat vond ik erg mooi. Ja, dat zit natuurlijk ook in de Japanse cultuur. Maar zij weet natuurlijk ook dat Sangwali is jarenlang zo goed geweest. En heeft niet voor niks twee uh, gouden Olympische medailles. Dus ja, daar is niks meer aan respect voor. En ze kennen elkaar ook goed. Dus ja, die, die, die, ja, daar is natuurlijk heel veel respect onderling. Dan nog even, want jullie hadden die ploeg. Erbanova uh, heeft daar toch ook nog om getraind? Brons vandaag? Ja, hij heeft ook met ons ja. twee jaar meegetraind. Dus we hadden een, een goede ploeg. Uh, en uh, we gingen ook voor de medailles. Uh, en ik zei altijd, nou weet je, jullie mogen medailles, maar dan pak ik die gouden. Alleen ja, nu, uh, nu pakken zij goud en bron. En dat is super gaaf. Ook dat Carolina ook helemaal Tsjechië hier naartoe is ja. en naar Nederland toe is gegaan. En dan ook die medaille pakt waar ze voor getraind heeft. Dat is echt heel mooi. En mooi dat jij er zo van kan genieten en ons daarover wilde vertellen. Thijsje Oenema, dankjewel. We gaan nog even naar de Nederlandse inbreng. Uh, Jorien Termors reed namelijk een hele goede uh, 500 meter. 37,53 werd daarmee zesde. Na een drukke week natuurlijk. Shorttrack ijs was het te vinden. Ze liep ook een hele uh, scala aan emoties. Euforie naar de gouden plak. Verdrietig naar de deceptie op de relay. De melancholie naar haar laatste individuele shorttrack race. De week van Jorien Termors. Kortom, in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dit moet er eerst dit even verwerken. De Nederlandse vrouwen zijn vrij goed van start gegaan in deze tweede rit, waar de inzet is een uh, plaats voor de finale. Dan moet je van de vier deelnemende landen moet je bij de beste twee zitten. Nou ja, ik denk dat we gewoon een hele mooie rille hebben gereden. We hebben in al acties. Uh... Gemaakt die we denk ik in onze hele carrière nog niet hebben laten zien in de relay. Ja, dat is een goede actie. Wordt overgenomen door Jorien Termors. Termors die een degelijke indruk maakt hier aan de leiding gaat. Maar het zit allemaal heel, heel dicht bij elkaar. Dingen gedaan die we normaal gesproken misschien dachten te doen en niet deden en nu wel. Dus ik denk een van de betere relays die we ooit hebben gereden, alleen... Uh... Je kunt je geen enkel foutje permitteren, 15 ronden nog af te leggen. Ja, het mocht niet zo zijn, denk ik. In de laatste ronde. China gaat hier uh, gemakkelijk winnen. En het is Italië. Italië. Op de streep Verla verslaan hier uh, de Nederlandse vrouwen. Nou, het voelt denk ik nog een beetje onwerkelijk. Ik denk dat ik klap uh, over 10 minuten een kwartier land en dat uh, ik dan wel even tijd nodig heb. Nou ja, ik ben wel heel blij. Uh, ja, of toen de altijd hysterisch blij zei toch. Ja, ziet er goed uit. Wat een mooie poging van de moers. Dat is toch haar kracht. Uh, ik, ik heb denk ik nergens iets laten liggen en uh, ja, daar was ik gewoon heel blij mee. Goh! 26,99 voor Temors, die nog een binnenbocht heeft zo dadelijk. Ik schaats gewoon goed en dan bouw je steeds meer vertrouwen op. En... en ze rijdt het hij ja, dicht door het is goed, het Dit niet. is goed, dit is heel erg goed. Ja, dan uh, sta je hier wel aan de stad met, uh, met een boost, ja. Hier is Temors binnen Kom in... oh, Kom, help me. 1,1356, ja! Dit is snel. een super tijd. Het is gewoon altijd heel bijzonder als het... Uh... Ja, als het wel weer heel goed gaat en het lukt... dan is zo'n momentje, zo'n zo dan is terug aan mijn vader wel euh, nou ja, extra bijzonder. Ter Mors naar het goud. Ik ga eerst focussen op die 1500 meter short track. Laatste short track optreden ter Ja, ik kan met opgeheven hoofd... Euh... Denk ik, het short track wereldje verlaten. Jorien Termors wil zo verschrikkelijk graag een Olympische medaille. Nou ja, je weet bij een finale, je moet wel vooraan zitten, want het wordt gewoon hard gereden. En daar is Joy. Termors zit daar op een medaillepositie. Nou, Ik heb heel erg genoten. Het was uh, een van mijn betere races uh, die ik uh, in mijn carrière heb gereden, denk ik. Toch. Ze op de derde plaats, Ze gaat stil. Ja, aan het eind uh, toch niet genoeg over. En Jorien Ter Mors is weggezakt naar de vierde plaats. Dus uh, ja, wel echt tevreden. Jammer natuurlijk dat het geen uh, medaille is. Maar... En hier is het afgelopen. De short-track carrière individueel van Jorien Termors zit erop. Ja, zeker. Ik wil gewoon een andere weg in. Uh, nieuwe keuzes, nieuwe trainingsarbeid. Nieuwe prikkel voor mijn lichaam, uh, dat heb ik wel nodig. Jorien Termors is er één mm. met een heel mooi verleden.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 Jorien Termors staat hier aan de start voor haar 500 meter. En een topfitte Termors. Die kan wel eens mee gaan doen. Maar voor mij doen was dit echt een supergoeie race. 10,50, kijk, dat is een goeie. En daar kan je wat mee, Jorien Termors. Zeker toen ik denk dat ik 10,5 had geopend. Zo snel opent ze nooit. Dat hebben we nog nooit gedaan, dus. Ja, daar was ik wel heel tevreden mee. Ze rijdt 37,54. Dat is bijna persoonlijk record. Uh, nou, na mijn finish dacht ik wel van, oeh, dit is wel uh, voor mij een hele goede tijd. Nou zeg, en dan zomaar overstappen weer van de shorttrackbaan naar dit ijs. Maar op het moment dat uh, Brittany Bowen erdoor ging, toen is kijk al, nou ik eigenlijk al... ...ja, uh, ja Sangma Lee en uh, Cordaira gaan er sowieso overheen. Zij is uiteindelijk, en dat is ook wel bijzonder hoor, op deze 500 meter zesde geworden. Uh, nou, ik kijk heel positief terug. Het enige uh, minpunt is denk ik uh, ja, toch de relay uh, halve finale. Dus uh, ja, ik kan niet meer dan tevreden zijn. Jorien Ter dus. En dan gaan we tenslotte natuurlijk naar Federmenia in Rotterdam. Nummer 1. Roger Vederen doet volgende week mee aan het ABN amro in Rotterdam. Ja, dit was echt een mega-surprise. Rotterdam werd voor één week Rotterdam. Dat de kaart dat we verkochten echt duizenden in de afgelopen twaalf uur. Ja, ik denk wat hij teweeg heeft gebracht deze week is, uh, is heel bijzonder. 10.000 mensen in Ahoy uitverkocht huis vanavond. Het is voor mij al gewoon bijzonder dat ik een vol Ahoy in Nederland, een eigen land... tegen ja, uh, nu weer de nummer één van de wereld uh, staat te spelen. Het was de week van Roger Federer op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij kwam naar Rotterdam om opnieuw de nummer 1 van de wereld te worden. Dat lukte hem, onder andere door Robin Hazen te verslaan in de kwartfinale. Maar vanmiddag zette hij natuurlijk ook nog eens de kroon op zijn werk... door in de finale de Bulgaar. Igor Dimitrov, Baby Federer ook wel genoemd, te verslaan. En Federer voldeed dus aan alle verwachtingen. En daar was hij zelf ook erg blij mee. Great first match here in Rotterdam And then a great last match So um, in between was a battle uh, It was nerve-wracking um, Getting back to world number one And trying to, I guess, manage the expectations And my nerves as well But uh, I, I was able to handle the pressure And then today uh, I played great from the beginning um, it's, been a, it's been a wonderful week Sell out crowds every, every single day I know they pay a lot of money to come here So I really appreciate that in a big, big way And um, yes, and like I said I hope it's not my last time <laughs> Zegt dat het dus misschien niet zijn laatste keer is... dat ook zelfs hij nog wel wat last had van zenuwen. Begon met een goede wedstrijd, eindigde met een hele goede wedstrijd. En eh, zelfs hij dus, u hoorde, had nog enige last van zenuwen. Over tennis van Roger Federer hoeven we het niet meer te hebben. We gaan het hebben over de magie van Roger Federer. Met mensen die een week lang hem een beetje mochten meemaken. Eén daarvan, Jolanda Jansen, directeur van Ahoy Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Vast gewend om met allerlei mensen uh, om te gaan. Uh, is Federer anders? Van, van een andere orde nog? Ja, ik denk uh, dat je kunt zien dat Federer uh, ongelooflijk groot in zijn sport is. Uh, zeer groot sportman. Z en en uh, uh, zonder, uh, ja, met alle nuchterheid uh, die uh, sport in zijn eigen is. Ongelooflijk gefocust enerzijds en tegelijkertijd ontzettend professioneel. En ontspannen bij ons binnenkwam. Ja, dat is waanzinnig om te zien. Um, het was relatief kort van tevoren dat we ineens allemaal hoorden. En Rotje Vedere komt ook nog. Wat gebeurde er toen allemaal? Wat gebeurde er dan bij Ahoy? Ja, het begon eigenlijk met een berichtje dat Richard, uh, onze toernooi-directeur, ja. uit mijn hoofd maandag na de Australische Open kreeg. Met de vraag uh, of wij interesse hadden uh, en uh, dat, uh, dat Vedere overwoog om naar Rotterdam te komen. Nou ja, dat was natuurlijk een. Uh, ja, dat was meteen een buitenkans. En uh, dus daar hebben we. Ja, daar hoefden we niet heel lang over na te denken. Om te kijken of we dat met elkaar mogelijk zouden kunnen maken. Nou, dat is gelukt. Dus op woensdagavond, voorafgaand aan het toernooi. Dus uh, ja, drie dagen voor het kwalificatietoernooi begon. kregen wij de bevestiging dat hij daadwerkelijk kwam. Ja, en dan uh, ontstaat er in een. Ja, dan gaat alles in een soort stroomversnelling. Uh, Ook de kaartverkoop, uh, hè? Uh, uh, de kaartverkoop, media-aandacht, social media. Ja, en dan is het duidelijk hè, wat we vooraf natuurlijk rationeel al wisten... dat hij een hele grote sportman is en de grootste in zijn sport... Ja, dat, dat, dat, dat wordt overtroffen. Dat wordt overtroffen. Praten, blijf u even aan de lijn, maar we praten er ook over... met uh, iemand die zelf toch ook wel gewend is in Nederland... Uh, aan een enige herkenning uh, te, ten doel te zijn. Jan Kooiman, acteur, danser. Maar deze week tennisfan, kenner, ambassadeur van het toernooi. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe was het voor jou? Uh, en, en hoe heb jij Roger Federer meegemaakt? Um, nou ja, uh, ik heb het uh, grote genoegen gehad om hem uh, deze week uh, te, te mogen interviewen al, als onderdeel van mijn uh, ambassadeurschap. Want je zegt ja. uh, deze week tennisfan, maar ik ben eigenlijk... Nee, altijd tennisfan, en... maar deze week ja. ambassadeur. Zo bedoelde ik hem hoor. Ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, maar, um, en ik had hem eerder gesproken uh, in Zurich en ook al een keertje in Rotterdam. Uh, dus ik heb hem nu voor de derde keer mogen, mogen spreken. En het was wel grappig, want... Ik wist dat ik mijn gesprekje met hem mocht hebben. En dan is, wordt er ook een beetje gezegd, niet te lang, dus en zo. En, um, maar de vorige keer had hij ook al enorm zijn tijd genomen om je dan eigenlijk te woord te staan. En ook een bijzonder relaxed was hij de vorige keer, een paar jaar geleden. En nu kwam hij binnen. En ja, ik denk, die man die ziet zoveel mensen, weet je wel. Die reist de wereld over en ziet ontzettend veel, veel mensen en journalisten en noem maar op. Dus ik zeg, hallo, uh, nice to meet you, I'm Jan. En toen keek hij me zo aan en zei hij, ja, maar ik ken jou. I, I know you, uh, I saw you before in Zürich. En ah. <laughs> toen dacht ik, wauw deze man is wel... Ja, het ja. is gewoon een hele slimme, slimme, uh, charismatische en vriendelijke man. En hij komt op mij uiterst relaxed over. Yeah. en Ik heb het gevoel dat hij alles al bewezen heeft wat hij moet bewijzen. Waardoor hij super relaxed kan zijn en eigenlijk alleen nog maar aan het genieten is... van hetgeen daar die het meeste van houdt. Maar heb je ook... want dat heb je bij bepaalde mensen. Dan neem je je voor. Ik ben dit en dat en afstandelijk en ik doe mijn werk. Maar je wordt toch een beetje bevangen door de persoon die binnenkomt. Heb jij dat met Federer? Nee, dat heb ik niet met hem. Um, omdat hij... Jou ook niet het gevoel geeft dat dat nodig is. Dus ik was heel relaxed en, en ook rustig. En ik had hem eerder gesproken, gelukkig. En uh, kijk, mijn, mijn, mijn baantje als ambassadeur was ook om met de spelers in gesprek te gaan op een manier waarop een, een, een, een sportjournalist dat misschien niet zou doen of niet zou kunnen. Dus ik heb ook tegen al die gasten gezegd: kijk, sommigen ken ik zoals Timo de Bakker en Robin Haasen. En ik heb tegen iedereen steeds gezegd: joh, we gaan eventjes pletsen en iets leuks maken. En wees niet te serieus. En dat heb ik eigenlijk ook tegen verdere gezegd, omdat snapte hij heel goed. En dus hebben we eigenlijk een heel leuk gesprek van 15 minuten gehad. Waar natuurlijk tennis ook een onderdeel van was. Maar waar het ook ging over zijn haarkleur toen hij 19 was. En de eerste keer in Rotterdam speelde namelijk spierwit. En dat hij zo graag uh, ook nog wel eens blauw haar had gewild. En over het feit dat hij 20 grand slams had. En of hij die dan ook gaat sparen als kinderen. Dus dat hij straks 20 kinderen heeft aangezien ze in tweelingen komen. En het leuke aan hem is... is ik vind hem dus wel een, een uitzondering binnen sporters. Want sporters kunnen vaak nogal stug zijn en een beetje nukkig. Dat is ook een beetje het cultuurtje, denk ik. Denk ook aan voetballers die geïnterviewd worden. Nou, hij is tegenovergesteld. Jolande Jansen, volgens mij was hij in 2013 ook bij jullie, hè? In Ahoi. Klopt dat? Uh, ja, klopt. Uh, in, ja, in 2013 was de laatste keer. En ja. hebben jullie hem, in 2012 heb... won hij. Ja, en, ja. en hebben jullie hem, heb je hem zien veranderen in die zin? Is, er een, is dit een andere vederer dan vier, vijf jaar terug? Ja, ik denk dat hij nog, eigenlijk Jan beschrijft dat goed... nog ontspannender is... Nog, uh, ja, en tegelijkertijd nog meer gefocust deze week. Hè? Want... We zeggen terecht, hij is extreem ontspannen, neemt heel veel tijd uh, voor, uh, voor zijn fans. Uh, zo kenden we hem ook toen, maar dat blijft zo. Dus dat is misschien eigenlijk nog wel bijna opvallender... Dat hij, hè, dat, hij niet, dat hij niet veranderd is met ja. euh, de tijd die hij neemt... en de aandacht die hij uh, geeft aan zijn fans. Nou, dat, zou je, dat zou kunnen veranderen. Uh, je, je zag wel, hij is nog groter dan in 2012 en 2013. Toen heerste er een vibe in het gebouw. Maar ja. dit oversteeg uh, af. En hij blijft daar zo het het ongelooflijk rustig weten. bij... Ja. ja, dat vind ik heel knap. Moet hij ook, um, Jan Kooijman vraagt misschien ook, maar ja, moet hij ook ergens beschermd worden? Of is hij zo helder wanneer hij wel en niet tijd voor die fans en al die dingen eromheen heeft? Of weet hij ook precies nee, ja. van tot daar? Nou ja, af en toe moet hij in die zin beschermd worden... dat als hij naar zijn trainingsbaan uh, moet, dan kan hij niet op de normale route. Dus daar is dan wel een soort aparte manier voor om hem op die baan te krijgen. En, want die trainingssessies, dat is een soort spektakel. weet je. Ik heb daar ja. ook een item voor gemaakt. En dan spreek je van mensen die daar met hun telefoons... gewoon die hele sessie staan te filmen en zeggen... dit is beter dan een wedstrijd kijken <lacht> van andere spelers. Weet je? Dus, dus echt verder kort. En ik denk ook dat dat ermee te maken heeft dat iedereen ook aanvoelt dat dit natuurlijk best wel eens de laatste keer kan zijn. Hè? Ik bedoel, Hij is 36, hij heeft alles gewonnen wat er is. Hij zegt zelf, ik heb nou nog één doel, 100 titels. Nou, dat gaat hij dit jaar halen. Je voelt aan hem ook, uit wat Jolanda zegt... hij neemt zoveel tijd voor iedereen... Ik heb soms ook het gevoel dat hij aan een soort afscheidstournee bezig is. En dat ieder toernooi dat hij wint, dat hij ook... Hij zegt nergens, see you next year. Wat hij vroeger altijd ja. deed, dat deed hij bij de Australian Open niet. Dat heeft hij nu weer niet gezegd in Rotterdam. Ik heb eigenlijk het gevoel dat hij misschien aan dit, het eind van dit jaar... als het succesvol genoeg is geweest, dat hij er gewoon een punt achter zet. Jolan, die hadden er nog één vraag. lastige, want de koning en de koningin waren er ook. En de koning van de tennis nee. was er. Wat is eigenlijk spannender? Nou ja, ze is allebei ontzettend eervol. En dat kwam denk ik wel vandaag uh, samen. Dat gevoel hadden wij uh, allemaal achter de schermen. Dat ja, een historie die we hebben van uh, 45 jaar... en uh, ja, een geweldige historie... dat dit jaar met dat sporthistorische moment op vrijdagavond... toen Federer de nummer 1 uh, werd... en dan uh, vandaag... Uh, de toch, nou, bekroning zeg maar, met een bezoek van de koning en de koningin... die uh, natuurlijk ontzettende sportliefhebbers zijn. En Federer die wint. Ja, alles kwam eigenlijk samen. Nee, dus het was, uh, het was vooral heel erg genieten. Daar gaan wij geen ranking in maken. En Jan Koijman, nog één vraag. Uh, we hebben Nadal, we hebben Sampras, we hebben een heleboel spelers gehad. Staat er iemand in de schaduw van Federer... of is dit toch gewoon de magie die boven alles uitstijgt? Nou kijk, ik ben eigenlijk ook echt een, wel een ultieme Nadal-fan, maar ik denk dat zelfs de ultieme Nadal-fan Nadal zelf ook zal moeten erkennen dat Roger Federer de boeken in zal gaan als de allerbeste speler ooit. Nadal is inmiddels ook 31, heeft zoveel blessures gekend, is nu weer geblesseerd, heeft 16 Grand Slams. Nou, hij zal echt aan de bak moeten. Hij zal er nog wel een paar winnen, maar of hij de, de, de, de hoeveelheid van Federer gaat overtreffen, weet ik niet. Um, het feit blijft wel dat het dus ook nog steeds een heel bijzondere tijd in tennis is... waar we met z'n allen van kunnen vernieten. De twee beste spelers ooit zijn nog steeds bezig. Maar hoe lang het zal duren, dat is even de vraag. En de beste speler ooit was deze week in Ahoy in Rotterdam. Jolande Jansen, directeur van Ahoy. En Jan Kooijman, acteur, danser en ambassadeur van Toenooi Beide Ontzettend dank voor jullie uitleg van wat wij hebben gemist... om hem niet te ontmoeten hebben. Roger Federer in Rotterdam. Dank jullie wel. Dank je wel. Dat brengt ons bij de Tune. En uh, nog even snel wat buitenlands voetbal. Real Madrid weet weer wat winnen is. Van de week al in de Champions League. Nu met 5-3 uit bij Betis Sevilla. Ze staan weer vierde. Dortmund staat tweede in Duitsland. Won met 1-0 van Munchen-Kladbach. Leipzig kan daar morgen overigens weer overheen. Dit was Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen op deze zondag. Gepresenteerd door niemand minder. Op zondag altijd Mieke van der Wij.